De mier en de springhaan. Oh, de zon, de wind mm, en gras. Hoe kan iemand hier niet van houden? <laughs> de zomer is hier. Met zijn gras en fruit en nog meer gras. Mm. Dit is Raghu. Raghu is een springhaan die ervan houdt te zingen en spelen en niks anders te doen dan een beetje te liggen. Hij houdt van de zomer en het groene gras. Raghu is een blije springhaan. Oh, wat houd ik van de zomer? De frisse geur van gras, het fruit, het lopende fruit. Wacht, wat? Waarom loopt het fruit? Raghu was bang. Hij liep voorzichtig naar het lopende fruit. F -f fruit? F -f Vertel me wie je bent. Een sp sp sp spook? M magie? Het fruit bleef naar Ragu komen, langzaam geleidend over de grond. En toen opeens, help, help! Het fruit rent naar me toe, help! Het fruit valt me aan! Wacht, wat is dat geluid? Toen Ragoul goed ging luisteren, hoorde hij wat stemmetjes giggelen. En daar was het dan: een stel mieren, precies onder het fruit. Oh, wat fruit, Ragoet. <laughs> Ik was niet bang. Weet je het niet? Ik ben een springhaan. Ik hoor rond te rennen en te springen. <laughs> oh ja, meneer Ragoet. Weet je zeker dat het fruitje je niet bang maakt, <laughs> Oh, alsjeblieft. Springen is mijn werk, jullie gekke mieren. Net zoals het jullie werk is om een dozijn mieren te halen om maar één stuk fruit te tillen. <laughs> Ik ben groot en machtig. Ik heb niemands hulp nodig om fruit te tillen. Hebben jullie kleintjes hulp nodig om fruit klaar te hebben? Erg grappig, Ragoe. Maar we dragen dit fruit niet om te eten. We verzamelen. Kijk hier. En verzamelen deden ze. Zoals de mier al zei, zag Ragoe meer dan tientallen mieren in een lijn naar een groot gat in de grond lopen. Ze droegen tomaten, bessen, mais en kleine wortels. Elke mier liet wat eten in het gat vallen en ging dan terug om anderen te helpen. De rijen met voedsel waren oneindig. Ragoe werd nu nieuwsgierig. Wat zijn jullie aan het doen? Waarom gooien jullie eten in de grond? Is het eten bedorven? Oh nee, helemaal niet. We slaan eten op. Al snel zal de zomer voorbij zijn en de winter komen. Het fruit en de bladeren zullen dan weg zijn. We moeten daarop voorbereid zijn, anders verhongeren we. Rangoe, jij moet ook eten opslaan. Al dit fruit en groene gras zal al snel verdwenen zijn. Oh, maar jullie zijn zo klein. Daarom heb je een heel seizoen nodig om te verzamelen en eten op te slaan. Ik kan dat binnen een paar dagen. Tot die tijd zal ik genieten van de wind en ronddobberen in de rivier. De mieren wisten dat Ragoe een fout maakte. Maar ze wisten ook dat Ragoe niet naar hen zou luisteren. Ze wensten hem succes en gingen door met hun eigen werk. Wat een gekke wezens... Ze missen alles van dit seizoen. De winter is niet het einde van de wereld. We zullen heus niet verhongeren. Er zal vast en zeker wel iets te eten zijn. Waarom zorgen maken over morgen? Ragu trok zich niks aan van het advies van de mieren. Hij sprong en huppelde de hele dag en at van het verse gras. Hij dopperde op de rivier en vloot zonder zorgen. Weken gingen er voorbij en Ragu werd dikker. Op een dag, toen hij op een dikke grasmat lag, zag hij een lange rij van mieren takjes en bladeren dragen. Wat is dit? Waar brengen jullie deze bladeren en takjes naartoe? We nemen dit mee om ons comfortabel te houden in de winter. Jij moet ook verzamelen, Ragoe. De winter zal erg koud zijn. <laughs> Winters zijn altijd koud, jij gekkie. Jullie zijn met zoveel, daarom moeten jullie ook zo hard werken. Ik weet zeker dat ik wel iets zal vinden. De mier wist dat Ragoen niet naar haar zou luisteren. Ze draaide zich om om weg te gaan en toen. Uh, ow, mijn been! Oh, wat is er? Gaat alles goed? Oh, mijn benen doen pijn. Ik kan nu niet lopen. Oh, kom. We zullen je naar huis brengen. Nee, thuis is nu zo ver weg. En jullie moeten nog al deze takjes dragen. Dat komt goed. Je kan op mijn rug zitten en ik zal je naar huis vliegen. Oh, echt? Wil je dat echt doen? Oh, natuurlijk. Kom nu maar. Ragu vloog toen weg met de mier op zijn rug. De mier had zich nog nooit zo gelukkig gevoeld. Ze zag de groene velden, de watervallen en de rivieren. Ze voelde de bries op haar gezicht. Toen ze thuis kwamen zag Ragoe minstens honderd mieren bladeren brengen en ze in een groot gat gooien. Ragoe was verbaasd. Hij ging zitten en de babymier gleed van zijn rug af. Mwah! Dank je meneer Ragoe. Eh, uh, oké, okay, Mier. Genoten van je ritje. Ga nu maar. Zorg goed voor je been. Hallo, Ragoe. Ben je al begonnen met het verzamelen van eten en blaadjes? Waar ga je in de winter wonen? Oh, ik ben groot en machtig. Ik zal wel iets vinden zodra de winter komt. Waarom je zorgen maken over morgen? Dagen gingen er voorbij en de zomer was ook bijna voorbij. De bomen begonnen hun bladeren te laten vallen en het gras veranderde van kleur. En de ragout werd elke dag dikker. Hij dopperde op het water op een droog blad, keek naar de heldere hemel en at de groene kleine blaadjes die er nog waren. Ik zie de mieren niet meer. Misschien hebben ze eindelijk naar me geluisterd en genieten nu van dit seizoen. Wat er nog van over is natuurlijk... Ze hebben zoveel gemist. En toen kwam de winter. Sneeuw had de hele bodem bedekt. Weg was het groene gras en het rijpe fruit. Bragoo zocht voor een enkel groen blaadje. Maar kon er geen één vinden. Hij zocht naar een warm plekje, maar de sneeuw lag laag op laag bovenop de warme grond. Weken gingen er voorbij... En Raghu werd elke dag wat dunner en zwakker. Hij had geen schuilplaats en geen eten. Hij herinnerde zich toen dat de mieren heel veel eten en takjes onder de grond hadden. Hij vond hun plek en klopte op de deur. <lacht> kan, kan iemand mij horen? Wie is het? Oh, Raghu? Wat is er met jou gebeurd? Het is hier zo koud... Ik heb honger. We hebben jullie onderdak en wat eten voor me. Oh, maar de winters zijn altijd koud, jij gekkie. Ben jij niet degene die mijn keer uitlachte en dit zei? Jij was degene die zei... Waarom zorgen maken over morgen? Ik snap welke fout ik heb gemaakt. Ik had me voor moeten bereiden op de winter. Alsjeblieft, geef me wat eten. Dat ze alle lawaai hoorden kwamen de koningin en de andere mieren uit het gat. We hebben allemaal ons eigen deel van het eten. Zelfs als we jou het eten geven, dan kun je nog niet komen gaan wonen. Het is hier niet groot genoeg. Maar ik... Oh, wat is er met jou gebeurd? Ragu was in elkaar gestot op de grond met een dreun. Oh nee, we moeten hem redden. Hij zal doodgaan. Na alles wat hij gedaan heeft nadat ik gewond was aan mijn been De mier vertelde over het ongeluk aan de koningin Ze legde uit hoe Raghu haar had geholpen toen ze een baby was hmm. Haal wat bladeren en pak hem op Laten we heel snel een klein huisje bouwen van de takken die we hebben Het zal hem warm houden We hebben genoeg eten We kunnen het met hem delen de mieren wikkelden wat bladeren om Ragoet om hem warm te houden. Ze maakten op een geweldige manier een huisje van takjes en droegen Ragoet naar binnen. Ze gaven hem hete soep en wat fruit. En al snel werd Ragoet beter. Dank u, uw hoogheid. Dank u dat u me gered heeft. Ik verschuldig u mijn leven. Je bent de alleraardigste insect, Ragoet. Je hebt iemand van mijn groep geholpen. We zullen je deze winter helpen. Maar denk er aan, wees altijd voorbereid op de toekomst. Ik weet het nu, uw hoogheid. Je moet je geen zorgen maken, maar altijd voorbereid zijn op morgen. Wees nooit lui. Het einde.